Slam FM Foonfuck. Tien overal wacht donderdagochtend, ook vandaag nemen we iemand in de zeik. De Slam FM Foonfuck, je twittert weer mee met de hashtag Slam FM. Sommige beroepen, je weet het misschien zelf ook, ze komen altijd maar negatief in het nieuws. Zo ook de beroepsgroep huurmoordenaars. Dat is ook niet leuk, dat je werk is. Maar daar willen ze vandaag iets aan doen, in de Phonevak. Een beetje positieve aandacht, voor hun beroep. Ellen. Ja, goedemorgen Ellen met Gaarthuis van de Bond van Hamers. Zeg, gefeliciteerd. De Bond van Haanemmers. H-Mers. Gefeliciteerd, zei ik net. Waarmee dan? U bent het geworden. We hebben uit de duizenden postcodes uh, uw postcode getrokken. En uh, u hebt hem te pakken hoor. De gratis opdracht. Geheel op tijd, plaats en persoon die u wilt. We zijn namelijk bezig om de beroepsgroep een beetje een uh, wat uh, nou, be, ja, minder kwaad daglicht te stellen. We horen veel negatieve berichtgeving in de pers. En we dachten kom, laten we dat eens uh, omkeren en uh, de prijzen weggeven. En u bent uh, een van de gelukkige Nederlanders die hem heeft gewonnen. Maar, maar met wie spreek ik eigenlijk? Met Garthuis van de Bond van HMers. U heeft toch laatst uh, afgelopen jaren een nieuwe missenset gekocht? Een nieuwe missenset gekocht? Ja, want uh, zo heb u zelf opgegeven. Bij de blokken denk ik. De ethos zou het nog kunnen. Hema, we kopen het ding ook. Maar ik zal even het is uh, namelijk. Uh, ik weet niet of u mensen even van u denkt. Nou, die uh, die gun ik het die opdracht die zou u van mij uh, in het werk mogen stellen. Ik snap hier helemaal niks van. Weet je dat? Het overvalt me, ja, Ik zit ziek thuis. Oh, nou dus, uh, oh sorry. Ja, dat ik, uh, ik heb een een, een een hoe heet evenwichtstoornis? Oh jee, dus Een je op mijn evenwichtstoornis. Dat, dus dat u bent. Even uh, helemaal van ja, de kaart af. Ja, nee, dat snap ik. Maar nee. hoe is uw naam? ik ben van de bond van Haemers. dat staat voor de bond voor huurmoordenaars. En wij willen toch het, het hele zootje wat in een mooie daglicht tellen, want we horen alleen maar negatieve verhalen. huurmoordenaars? Ja, onze beroepsgroep komt nogal vaak negatief in het nieuws. En daarom geven wij een gratis huurmoord weg. Het is alleen de vraag, uh, wie mogen we doen? Van u? Nou, Geheel anoniem natuurlijk, dat begrijpt u wel. Niet met je onzin mee, wat is het voor flauwkul? Ja, dat, dat, dat, dat krijgen we dus de hele tijd mevrouw Ellen. Dat we dus gewoon negatieve reacties krijgen op ons werk. Het is toch gewoon ook werk, weet je? Maar hoe heet je zelf? Garthuis. G-A-R-T-Huis. En hoe kom je aan mij naar de recensatie? Via de messerset heeft u waarschijnlijk een, een dingetje ingevuld. Ja, maar ik heb dat, helemaal geen messerset gekocht. Bent u aan een nieuwe messerset toe? Want dat is de tweede prijs namelijk. <laughs> nee, u de... Maar u heeft, de geen, de u heeft geen buurvrouw, buurman, ex waarvan u zegt... nou. Als ik die nou een beetje sophisticated onder de grond kan werken, dan mag u dit voor mij doen. Nee, dat doen we niet aan. Nee? nee. U mag ook de manier ben zelf kiezen, wacht. het tijdstip. Nee. Ook niet. Oh. Nee. Het is de kans van uw leven hoor, want wij sturen gewoon een jaar Jaroslav, dat is onze beste. Die sturen wij op pad. Ik vind het wel heel raar. Oplossen in een zoutvuurbadje, kan ook. Het is net wat u wil. <laughs> ja hoor. Van de pier af. Net wat u wil hè? <laughs> Ik zeg er wel even bij, als u hem niet pakt, gaat hij naar de buren. Ik weet niet of u een goede relatie heeft met de buren. Nee. zit in dezelfde postcode namelijk. U heeft geen goede relatie met de buren. Nee. Dan is er de kans dat ze u noemen. En daar kan ik dan weer weinig aan doen, hè? Nou, ze noemen maar. Ik ben nergens bang voor, hoor. Dus... Uh... Dat is een hele goede eigenschap. Ik voor niemand, denk ga voor niemand op de Dus uh, En messen heb ik zat. Nou, ik uh, zet even een uh, gevaren, gevaren driehoek u achter uw naam, mevrouw Ellen. Ja, nou, doe maar. Wees ik u toch veel beterschap hoor. Ja, dank je En veel plezier met de messen. Ja, dank je. Dag! Nou, ja. ik. hem!